Vanaf het midden van de smalle Melkmeisjesbrug staarde rechercheur de kok naar het glinsterende water van de Brouwersgracht. Er was een lichte stroming, er werd gespuit, een vuil brok piepschuim schuurde langs de schoeien. De schijnwerper van een politiewagen hield het naakte lichaam van een man in een spookachtig licht. Hij dreef schuin voorover. Zachtjes deinde zijn kruin in het grachtwater. Zo af en toe kwam zijn brede rug iets omhoog.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 De kok maakte van zijn handen een toeter. »Laat hem niet wegdrijven, maar wacht nog even voor je hem naar boven haalt.« »Waarom?« De kok antwoordde niet. Hij liep van de brug naar hem toe. Vertrouwelijk legde hij een hand op de schouder van de broeder. »Ik heb een fotograaf aangevraagd, legde hij geduldig uit, en die is onderweg. Ik had graag een paar plaatjes van het lijk zoals het daar drijft, compleet met dat ding in zijn rug. Het kan belangrijk zijn...« ik ben bang dat het bij het ophijzen langs de stenen beschoeiing beschadigt. De beide broeders knikten begrijpend en lieten het zware net weer wat vieren. De kok hurkte aan de wallenkant. Het gezicht van de man in de gracht was niet te onderscheiden. De oude rechercheur blikte schuin omhoog naar Fledder. Jij hebt betere ogen dan ik. Kan je zien wat er in zijn rug steekt? Fledder hurkte naast hem neer. Het lijkt wel een breinaald. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Een breinaald, herhaalde hij ongelooflijk. Fledder knikte. Beslist, een, een breinaald. Ik ken die scherpe dingen, mijn moeder had vroeger altijd een breiwerkje op haar schoot. Ik heb me er vaak aan geprikt. Bram van Wielingen, de al wat oudere politiefotograaf, tikte de grijze speurder op zijn rug. Ik heb weinig tijd, riep hij wat nors, ik hoop dat je niet te veel noten op je zang hebt. De kok kwam uit zijn gehurkte houding omhoog. Zijn oude knieën kraakten. Tijd, riep hij met gespeelde verbazing, jij hebt voor mij net zoveel tijd als ik wil dat je hebt. Bram van Wielingen maakte een brevelig gebaartje. Kom, de kok, sprak hij verontschuldigend, ik voel me wat katterig. Ik ben vannacht vrij laat thuisgekomen van een feestje. De kok grinnikte. Zolang als ik je ken, en dat is al heel lang, ga jij feestend door het leven. Bram van Wielingen trok een verongelijkt gezicht. Ga jij nooit naar een feestje? De kok antwoordde niet. De oude rechercheur wees naar het lijk in de gracht. Ik wil dat je zo een paar opnamen van hem maakt, met die naald in zijn rug, en straks nog een paar als we hem op de wallenkant hebben gehezen. Nog meer, vroeg Bram van Wielingen knorrig, wil je soms ook de hele gracht in beeld? De kok schudde zijn hoofd. Alleen een paar bruikbare prenten van zijn gezicht, antwoordde hij gelaten. Als hij niet is wie ik denk dat hij is, dan verwacht ik grote moeilijkheden met de identificatie. Een naakte vent heeft gewoonlijk geen legitimatiepapieren bij zich. Het klonk spottend. Bram van Wielingen keek naar hem op. Wie verwacht je dat hij is? De kok plukte aan het puntje van zijn neus. Daar laat ik mij voorlopig niet over uit. Waarom niet? Ik wil niemand in moeilijkheden brengen. Bram van Wielingen keek hem peilend aan, maar liet het onderwerp verder rusten. Lopen er nog opsporingsberichten van vermiste personen? vroeg hij vriendelijk. Plenty. Bram van Wielingen bukte zich en klapte zijn aluminiumkoffertje open. Hij nam daaruit zijn trouwe Hasselblad en monteerde een flitslicht. Hij werkte snel en secuur. Toen de fotograaf voldoende opname had gemaakt, ondernamen de broeders een nieuwe poging om het lijk te vangen. Het lukte hen om het zware net onder het lijk door te trekken. Omzichtig zjorde ze het lichaam omhoog.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 Hij keek opzij naar Fledder, die gehurkt naast hem zat. Donker Corselius? De jonge rechercheur schudde zijn hoofd. Deze man... Deze man ken ik niet. De kok liet zich in zijn stoel achter zijn bureau zakken. Hij keek naar Fledder, die tegenover hem was neergestreken en zijn aantekeningen uitwerkte. De grijze speurder had de jonge rechercheur opdracht gegeven, om met de golf de ambulancewagen van de geneeskundige dienst vanaf de Brouwersgracht naar het mortuarium op Westgaarde te volgen en de lijkschouw af te wachten. Zelf was hij rustig in zijn wat slepende tred naar de Warmoestraat gewandeld. Onderweg was hem een gevoel van teleurstelling overvallen. Teleurstelling dat de man in de gracht niet de vermiste donker Corselius was. Hij had getracht dat vreemde gevoel te analyseren. Geloofde hij onbewust dat de officier van justitie niet in een liefdesaffaire was gewikkeld, maar wel degelijk was vermoord. Hij strekte zijn hand naar Fledder Wat hebben we? De jonge rechercheur raadpleegde zijn aantekeningen en las voor. Een lange, slanke, goed gebouwde man. Gespierd. 1,87. meter zevenentachtig. Betrekkelijk jong nog. Geschatte leeftijd 35 jaar. Kleur van de irissen lichtend groen. De pupillen normaal, niet vergroot of vernauwd. Een ovaal gelaat met iets ingevallen wangen. De huid, door het grachtwater enigszins aangetast, was licht gebruind. Regelmatige, sterke, witte tanden. Fledder keek van zijn notities op. Volgens de gangbare maatstaven vond ik, dat de dode een knap gezicht had. Dat was ook de mening van de broeders, die hem hebben schoongespoeld. Bijzonderheden? Fledder boog zich weer over zijn aantekeningen. Geen littekens, geen sieraden, zelfs geen trouwring. Alleen een forse moedervlek op zijn linkerschouderblad. De jonge rechercheur zweeg even voor het effect. En, op zijn rechter onderarm, even boven de pols, een zwart omrande groene tatoeage, voorstellende een klavertje vier. Een klavertje vier? Vladder knikte, ongeveer zo groot als een gulden. De kok bronde, het heeft hem geen geluk gebracht. Vladder glimlachte. Dat niet, maar het kan bij identificatie helpen. Bram van Wielingen moet het morgen maar fotograferen. Hij kan dan met Ben Kreuger meekomen, wanneer die vingerafdrukken van het lijk neemt. De kok knikte. Wat zei de lijkschouwer? Fledder grinnikte. Dat de man dood was, de kok lachte. Hij kende het gedrag van dokter den Koningen. De oude, wat excentrieke lijkschouwer, had een vreemde manier om de resultaten van zijn doodschouw mee te delen. Doodzorgzaak? Inwendige verbloeding. Dokter den Koningen schatte, dat de breinaald het hart heeft geperforeerd. De kok knikte begrijpend. De man was al dood, sprak hij rustig, voor hij in het water terecht kwam. Absoluut. Voor alle zekerheid zal ik morgen bij de sectie aan dokter Rusteloos vragen, of de dode water in zijn longen heeft. De kok wreef zich achter in zijn nek. Hij voelde zich vermoeid. Wat verkrampt keek hij op naar de grote klok boven de toegangsdeur. Het was half vier in de nacht. ''Zet alles wat je maar hebt op de telex,'' sprak hij zuchtend. ''Het hele signalement, zoals ik dit hier heb?'' De kok knikte hem toe. Precies, het hele signalement.'' Hij zweeg even, koude peinzend op zijn onderlip. Met zijn hoofd iets schuin en zijn ogen half gesloten, keek hij zijn jonge collega aan. ''Je weet toch zeker dat die dode in de gracht niet dokter Corselius is?'' Fledder reageerde verrast. Natuurlijk weet ik dat zeker, antwoordde hij gepikeerd. Donker Corselius heeft veel minder haar op zijn hoofd, en dat lijk in het mortuarium heeft ook niet zo'n hoog voorhoofd. De kok spreidde zijn beide handen. Maar het lijk uit de gracht heeft wel ongeveer dezelfde leeftijd als Donker Corselius. Fledder schudde resoluut zijn hoofd. Ik vergis me niet, sprak hij afgemeten. De telefoon op het bureau van de kok rinkelde. Fledder boog zich ver naar voren, nam de horen op en luisterde. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Wie is het, vroeg hij gespannen. Fledder dekte met zijn hand het spreekgedeelte van de horen af. Mevrouw Donker Corselius, antwoordde hij zacht, ze heeft erover nagedacht en wil nu toch officieel de opsporing van haar man verzoeken. De kok trok zijn neus iets op. Vraag haar of haar man op zijn rechteronderarm een tatoeage heeft. Fledder nam zijn hand van de hoorn. Heeft uw man, vroeg hij gehoorzamend, een tatoeage op zijn rechteronderarm? De kok kon het antwoord niet horen. Hij zag, hoe het gezicht van zijn jonge collega plotseling verbleekte. Na luttele seconden legde Fledder de hoorn op het toestel terug en keek verschrikt op. Don —Donker Corselius, stamelde hij, heeft een tatoeage op zijn rechteronderarm. Wat voor? —een klavertje vier. Het wolkendek hing laag boven de Amsterdamse binnenstad en hulde de toppen van de eeuwenoude geveltjes in grijze dekens. Vanaf het stationsplein, waar hij uit de tram was gestapt, slenterde de kok langs het Victoria Hotel naar het brede trottoir van het Damrak. Hij trok de kraag van zijn regenjas wat omhoog en drukte zijn hoedje naar voren. Van onder de gebogen rand keek hij naar de sombere gezichten die aan hem voorbij gleden. Een trage, miserige motregen scheen alle blijheid bij de mensen te hebben weggespoeld. Even bekroop hem de ondeugende gedachte, om tegen al die sombere mensen zoetgrijnzend een lange neus te trekken. Maar hij beheerste zich. Amsterdam, zo bedacht hij, kende buiten hem al voldoende dwazen. De grijze speurder verkeerde in een puikenstemming. Een korte, maar intensieve nachtrust had zijn geest verkwikt. Hij had er zin in. Blijmoedig schokte hij naar zijn geliefde Warmoestraat, liep het politiebureau binnen en besteeg voor zijn leeftijd opmerkelijk kwiek de twee trappen naar de recherchekamer. Toen hij binnenstapte, zag hij Fledder al ijverig achter zijn nieuwe elektronische schrijfmachine zitten. De vingers van de jonge rechercheur gleden razendsnel over de toetsen. Eerst toen de kok tegenover hem in zijn stoel plofte, keek hij op. —Je bent laat? De grijze speurder keek op zijn horloge. —Het is pas half elf? Fladder bromde. Ik heb er al bijna twee uur op zitten. De jonge rechercheur duimde over zijn schouder. De commissaris heeft naar je gevraagd. Hij is al driemaal bij mij langsgekomen om te vragen waar je bleef. De kok stond van zijn stoel op. Vannacht om half vier lag hij op zijn bed, ik niet. Hij keek vanuit de hoogte op Fladder neer. Zit hem iets dwars? Fledder glimlachte. Het schijnt dat officieren van justitie niet kunnen verdwijnen.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 Vanuit een lade pakte hij een krant en hield die omhoog. Met een kromme vinger wees hij naar de kop. Officier van justitie vermist. Dit, sprak hij hees, heb ik in mijn ochtendblad moeten lezen. De kok keek hem niet begrijpend aan. En wat is daarvoor verkeerds aan? Commissaris Buitendam schudde zijn hoofd. Dit had nooit zo in de publiciteit mogen komen, sprak hij streng. De vermissing van een officier van justitie is een delicate zaak. Je had de affaire eerst met mij moeten bespreken. Dan had ik met het parket kunnen overleggen wat ons te doen stond. De kok grinnikte vreugdeloos. Er staat ons maar één ding te doen, die man, donker Corselius, opsporen. Dat is de wens van zijn verontruste vrouw. Op haar verzoek heb ik zijn vermissing op de telex gezet. Commissaris Buitendam kneep zijn lippen op opeen. Ik, uh, ik heb, sprak hij met overslaande stem, met zijn vrouw niets te maken. De kok zette zijn benen iets uiteen. Ik wel, reageerde hij laconiek. Commissaris Buitendam tikte opnieuw op de kop in de krant, officier van justitie vermist. Dit, schreeuwde hij, tast het vertrouwen aan dat het publiek in de justitie heeft. De kok grijnsde breed. Vertrouwen, vroeg hij spottend. Heeft het publiek dat nog, vertrouwen in onze justitie? Commissaris Buitendam kwam met een ruk uit zijn stoel overeind en wees trillend met zijn hand naar de deur. —Eruit! De kok ging.